Automobilisten die meer dan 10 verkeersboetes in een jaar hebben gekregen... Worden... duizend veelplegers in het verkeer krijgen een brief... waarin staat dat ze het risico lopen hun rijbewijs kwijt te raken. Het schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Het weer. Aan de kust enkele buien, elders overwegen droog en geregeld zon. Het wordt een graad of acht. Ook morgen vrij zonnig en droog, maar later meer bewolking... en dan een graad of negen. Dit, was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Ja, de Beatles. Welkom. Hello, terug. goodbye. We zijn er weer. Nou, goodbye doen we straks wel. Maar dit <laughs> ja, is eerst uh, uh, hello. We gaan tweede uur in. Uh, wat gaan we doen in tweede uur? Het tweede uur. Wij uh, gaan uh, praten met uh, Robert de Vries en Ellen Verheij. Uh, daarna uh, hebben we Andor Sandberg als het goed is. En pastoor Mathieu Wagenmaker. Dan is het uur weer vol. Ja. <laughs> in ieder geval, uh, welkom, Robert, en welkom. Uh, Ellen? Dank ja. je wel. Ik heb meteen een, eigenlijk een openingsopmerking uh, en vraag tegelijkertijd. Als ik, uh, als ik me goed herinner... Uh, uh, waren we al een jaar of twee, drie geleden... Uh, hoorden we Kreet als we krijgen zwaar weer. Het, uh, het wordt heel moeilijk allemaal. Uh, uh, vorig jaar zijn uh, besparingsactiviteiten in gang gezet... En ineens worden we nu, tenminste ik eh, zag dat in het krantje... toen ik van vakantie terugkwam, geconfronteerd met het bericht van... nou, we zouden wel eens 8 ton tot 1,2 miljoen tekort kunnen komen dit jaar. En we zitten slapen dit jaar. Hoe, hoe komt dat? Nou, dat, dat is eh, precies de vraag eigenlijk. Want ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook eh, redelijk overvallen werd eh, door het bericht. <laughs> Mooi zo. En eh, wat dat betreft, want het... Eh, uh, aanvankelijk, de, we hebben de begroting voor het jaar 2013 is afgelopen zomer al ja. gepresenteerd. Maar komt eigenlijk door die mededeling van het tekort van uh, 1,2 miljoen of tussen de 8 en 1,2 miljoen toch uh, ja, op losse schroeven te staan. Want, want de cijfers die daarin staan, dus in de begroting 2013, die, die kunnen er dus ook nog wel eens heel anders uit uh, komen te zien. En uh, nou de, de, de zorg die u uit, nou die, die hebben wij ook. En uh, vandaar dat ik ook college heb gevraagd van, goh, het is toch wel goed om voor de begrotingsbehandeling met een plan van aanpak uh, te komen. Want waar het op neerkomt, is dat er op bepaalde onderdelen gewoon meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En dat, en dat kunnen we ons niet veroorloven. Dat kan niemand zich veroorloven. Nee, uh, nou Robert, een vraag misschien toe. Robert, die, hebben jullie al inzage gekregen of en inzicht gekregen over het ontstaan van het tekort, hoe dat tekort, waar dat zit. Op zich was ik niet verbaasd uh, dat het uh, financieel uh, niet uh, goed ging uh, met Zandvoort. Ik, uh, sinds D66 in de raad is gekomen, heeft ze steeds moeilijk gedaan... over de financiële situatie, niet alleen uh, van de gemeente... maar ook van allerlei organisaties, uh, VKR, uh, VVRK. VVRK en uh, dat, dat soort organisaties en uh, Stopos. We hebben daar altijd heel moeilijk over gedaan. En dus toen, toen ik deze berichten hoorde, toen verbaasde mij dat niet. Ook al omdat je, als je gaat kijken naar de, de bezuinigingsinspanningen... die gepleegd zijn in 2011, 2012... eigenlijk uh, niet datgene heeft opgeleverd wat men dacht dat het zou opleveren. Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld alleen al over de bezuiniging in de sfeer van het personeel. Uh, er zou uit mijn hoofd uh, 10% uh, zeg maar verminderd worden. Als je feitelijk gaat kijken van wat er... Bezuinigd is, dan is er niet bezuinigd, maar dan is er gewoon toch heel meer uitgegeven. De uitgaven zijn gestegen. Ja. ja, en natuurlijk, het is op zich natuurlijk heel vreemd, maar ja, dat, dat hoort bij, bij, zeg maar, bij het, het, allerlei politieke zaken en zo, dat je meer uitgeeft dan je binnenkrijgt. Ik heb altijd geleerd dat je dat niet moet doen hè, en dat je je, zeg maar, je exploitatie niet moet gaan financieren met, met leningen en dat soort dingen meer. Ja, dat is, als je gaat kijken wat er geleend is in de afgelopen jaren, dat is schrikbarend geweest. Het was ook voor, voor ons aanleiding eh, om, om daar met de accountants dus over te praten. Waarbij ik ook wel wil zeggen, ik heb zo het gevoel... dat binnen de raad maar een beperkt aantal mensen zich zorgen maakt over, over, over de, de financiën. Eh, het blijkt bijvoorbeeld uit een, een werkgroep accountant eh, die er dan is. Nou, daar krijgen we gewoon weer mensen voor. Daar zitten we met z'n tweeën, nu gelukkig vanuit VVD, ook iemand. Eh, Jerry, eh, Jerry eh, Kramer, die, die daarin is gekomen. Maar in het begin zaten we daar helemaal alleen in... En eh, daarmee geef je toch eigenlijk aan... Hè, dat, dat men het niet, de serieusheid niet zag zitten. Ja, ja. Eh, Ellen, een ander vraagje. Wordt het nu raadsbreed? Want je kunt praten over coalitie, oppositie... maar ik denk dat je daar in dit geval eigenlijk niet meer aan moet denken. Je moet gezamenlijk nu iets gaan oplossen. Ja, dat, dat denk ik ook. En het ik... is ook een, uh, ja, het is, het is een gezamenlijk... Um, uh, inderdaad een, een gezamenlijke aanpak, daar zou ik voorstander van zijn. In, eh, in het voorjaar hebben we eh, het proces ook eh, ten aanzien van de voorjaarsnota doorlopen. En toen is ook een oproep gedaan, eh, eigenlijk aan, aan iedereen uit de raad... van goh, als er nog eh, mensen zijn die, die ideeën hebben... of een bepaalde visie ten aanzien van die bezuinigingen... Eh, laat dat weten en maak dat, eh, maak dat kenbaar. Nou, helaas is daar maar beperkt eh, eigenlijk gehoor aan gegeven, maar... Eh, Kijk, goede ideeën zijn niet partijgebonden, laat ik het zo zeggen. Dus dus uh, als als mensen maar het het, het voor een deel is de is het probleem natuurlijk ook wel de de ja, de omvang van het tekort, laat ik het zo maar zeggen. als, als, als leek, hè? Ik, bedoel, ik, ik ben gewoon een, een burger en ik, uh, er is een, een begroting gemaakt. En nu blijkt dat die begroting dus niet uh, klopt. Hè. <kwijnt> dus er uh, wordt meer uitgegeven dan dat er <kwijnt> eigenlijk op de begroting is neergezet. Is er dan niemand in de Raad, die dan, uh, daar moeten ze toch een, een, een verklaring voor geven. Of in ieder geval, ze moeten toch aangeven van... Goh, hè, we hebben dat begroot, maar we moeten meer gaan uitgeven. Dan wordt dat toch besproken in de Raad? Of, of is dat ja, niet... Dat... Dat was eigenlijk die mededeling. Dus, dus de aankomst dat was alleen van de mededeling het, uh, dus. Van het, ja, want die, die cijfers, als ik het uh, goed uh, heb begrepen... die kwamen vers van de pers, om het zo maar te zeggen. Of heet van de naald. Dus is um, <coughs> dus een aantal uh, stappen eigenlijk... Die, die je hebt in zo'n begrotingscyclus, uh, noemen we dat. Je hebt de, in de voorjaarsnota waar, waarbij je eigenlijk de, de hoofdlijnen uitzet... voor de begroting van het jaar 2013... En die begroting die moet je in november eigenlijk altijd vaststellen. Dat is ook uh, in de gemeentewet zo bepaald dat het voor 15 november... Moet je okam... ook een akkoord opgeven? Ja, precies. En uh, vervolgens heb je nog de najaarsnota. En uh, waar de begroting zit op het jaar 2013 en verder... ziet de najaarsnota nog op het lopende jaar. En die mededeling van het tekort is gedaan naar aanleiding van dit, van dit jaar. En in het voorjaar hebben we natuurlijk ook al een mededeling gehad... over dat tekort van die acht ton... Ja, als, goed, als ik me goed herinner was dat bijna acht ton. En toen heeft de gemeente gezegd... Van, nou, eh, we gaan geen geld meer uitgeven aan, aan, aan onontkoombare uitgaven. Dus dingen waar, die we niet per se hoeven te doen dit jaar, dat doen we niet meer. is gekort bijvoorbeeld ook op nou, dingen als kerstpakketten... voor het personeel en opleiding voor het jaar 2012. En eh, daarmee was dat tekort weggewerkt. Maar nu komt er weer een tekort. Dus, dus nu is het wel de tijd, als je het mij vraagt... Om, om het structureel anders uh, aan te pakken. En dat vraagt een maat van flexibiliteit van, uh, nou ja, eigenlijk van, van iedereen... En aan de inkomstenkant en aan de uitgavenkant. Want je kan niet nu nog een keer met de kaasgraaf eroverheen nee. gaan... en, en maar goed, je, je maakt een subsidieskorten van 120 euro. Ze maken een planning. Dus van nou, dit is het geld wat we hebben. Hè? Of ja. Nou, ja, wat ze niet hebben, maar goed. In ieder geval wat, wat, ja. wat ze bedacht hebben. Dan ga je zoveel geld uitgeven. En nu blijkt dus dat dat... Uh, zeg maar meer is als wat er in de planning is, dat, dat wordt dan toch. Dat moet dan toch al zichtbaar geweest zijn op de een of andere manier. Ja, dat is zichtbaar geworden eigenlijk met het opstellen van die najaarsnota. Maar dan heeft dus iemand iets bedacht wat meer geld kost of, of waar meer aan uitgegeven ja, dat, wordt. Het, het zit met name ook in de, in de uitvoering uh, ja, van, van meer de, de sociale aspecten: de, de, het collectieve voorschuld, hulpverlening, huishoudelijke hulp. En je kan je ook eigenlijk wel indenken dat bijvoorbeeld ten aanzien van die schuldhulpverlening, want zeg maar, dit zijn nou eenmaal moeilijke tijden, dus je kan je ook wel indenken dat daar een grote beroep op wordt gedaan. Alleen ja. is het op voorhand niet altijd precies te berekenen hoeveel dat dan is, maar dat het zoveel zou zijn. Ik wou dat, net uh, zeggen, dat is dan wel een heel groot ja. uh, verschil. Okay. Uh, Robertje, ja. Ellen die noemt een paar, dat, dat inzicht is er al, die analyse van waar komt nou dat tekort vandaan. Uh, ik, ik vind dat zelf erg moeilijk. Ik denk dat je veel fundamenteler moet gaan kijken in, uh, in de begroting. En, en, en, uh, er is bijvoorbeeld een stresstest, uh, die wil ik toch even noemen. Is er, uh, die is er geweest. Die is ja. er geweest. Is op, uh, op groot verzoek van, van weer de bekende auditcommissie... oftewel de accountantscommissie ja. uh, van, van de gemeenteraad... is er een stresstest gedaan. En dan schrik je wel een beetje ja. uh, van wat eruit komt. En, nou, ik heb een hele discussie gehad met de wethouder... Ik zei van nou natuurlijk als je een stresstest laat uitvoeren die op zich er behoorlijk, ja, zeg maar behoorlijk vervelend uitzag. Maar dat een conclusie hè, dat hij dan is van nou ja goed er moet goed opgelet worden. Er moeten maatregelen genomen worden. Toen werd de wet dan zeggen ja als je een ander bureau uitgaat die had misschien veel meer de alarm klok, geluid. Ik vanuit mijn vak, hè, dat is een heel ja. klein beetje mijn vak, had een hele andere conclusies had ik getrokken daaruit. Maar uh, ja, het is een. Het, he, dus die stresstest die geeft al aan dat we als Zandvoort. gewoon een beetje, een beetje te ruim jasje hebben <tokken> aangetrokken. Nee, dat blijkt heel duidelijk. En of dat nou is in, in de, in de uitgaven van... voor het, het, zeg maar, de organisatie. die gewoon een stuk hoger is dan, dan gemeentes die op ons lijken. Dat ten eerste. En ja, we hebben natuurlijk. We zitten ook vreselijk. want we hebben het dan wel over tekorten. Maar we hebben het ook over liquiditeiten en over solvabiliteit. Nou, die is. Ja, hoe zal ik het nou heel voorzichtig zeggen? Uh, niet echt lekker in Liquiditeit is gewoon het geld wat je in je zak hebt. En solvabiliteit is of je wel je schulden kunt betalen. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar maar, komt het op neer. Hè? Maar, maar je zegt dat, de, dat deze gemeente dus uh, meer geld uitgeeft aan de organisatie... dan uh, van andere gemeentes. Ja. Is dat dan voor jou zichtbaar... Wat dat dan is? Waar, waar dat dan zeg maar, gebeurt? Nou, dat, heeft, dat, kijk, dat is natuurlijk heel lastig. Ik, eh, ik, ik meet mij niet aan dat ik iets kan zeggen over de organisatie van, van, zeg maar, van, van Zandvoort... en van, van het, hele, het hele gebeuren daar met, met de ambtenaren en zo. Eh, het, je, het blijkt gewoon dat de kosten in zijn totaliteit te veel zijn. Ja. Eh, en of dat nou in de staf of in de lijn zit of in de uitvoering... Wij hebben ooit eens al 2,5 jaar geleden voorstellen gedaan... waar je zegt, je kunt substantieel kun je geld sparen door bepaalde maatregelen te nemen. Daar is toen wel welwillend naar geluisterd. Maar dat is nooit uitgevoerd door de wethouder. Door de, door de Vraag Jan Ellen. We hebben het nu over specifieke kosten die wat hoger zijn dan bij mm -hmm. andere gemeenten. Maar wordt dat niet ingegeven door de aard van Zandvoort als dorp. Uh, als je even het aspect ja. veiligheid... we hebben het strand erbij. We hebben een reddingsbrigade ja. die toch een subsidie ja. moet hebben... om te kunnen functioneren. Nou, ja, dus Er zijn een heleboel... Ja, meer precies. politie. En een... nee, uh, zit dat, dat, dat niet in de aard is, van Zandvoort? Uh, want een van de onderdelen... kijk, ongeacht van wie die stresstest heeft uitgevoerd... zaten er toch wel een aantal opvallendheden in. En wat Robert inderdaad noemde... is, is een hogere uitgave. Zo hebben wij ook... Hogere uitgaven ten opzichte van andere gemeenten, inderdaad in, in, de, in de veiligheidssfeer. Ja. Um, maar uh, als wij daar ook meer voor doen, dan, dan is dat wel weer in verhouding, om het zo maar te zeggen. Ja, maar Want dat zou je hebt betekenen. meer uitgaven. Maar een ander opvallend iets is, is toch uh, de, de, de post algemeen bestuur, noemen ze dat. De kosten voor de organisatie en de kosten ja. voor de raad. En, nou, al dat soort zaken, waar wij dus 1,4 miljoen meer uitgeven gemiddeld dan andere vergelijkbare gemeenten. En dat vind ik dan wel heel opvallend eigenlijk. Want dan denk ik, nou... Dat is wel hoe, veel. Hoe anders hè, richt je zo'n organisatie in? Dus dat is ook iets waar, waar we... Dus de Daar Legion wil je kritisch naar kijken. ...over hebben gevraagd. Ja. Van, goh, hoe, hoe steekt dat nou in elkaar? En, en, en hoe, ja, hoe kan dat eigenlijk? Want eh, op zich is het niet... niet hè, als je meer geld eh, ergens aan uitgeeft... maar ook omdat je vindt met elkaar... dat er meer kosten gemaakt moeten worden... bijvoorbeeld ten aanzien van die veiligheid... Dan is dat een afweging, maar het gaat er nu om eigenlijk van... Dan van, is het ook zichtbaar en ja, dan weet je het dus ja, ook. Precies. Ja, precies. En, en uh, nu is het eigenlijk de vraag van... Goh, uh, wij hebben een, een ja, bepaald bedrag aan inkomsten. En voor dat bedrag kunnen we ook uitgeven. En waar willen we dat nou aan uitgeven? Ja. Dan moet je toch weer gaan kijken van... Hè, dus zowel aan je uitgavenkant, in, in, uh, eigenlijk op, op, op alle vlakken... Maar ook aan je inkomstenkant, hoe, hoe kun je dat... Uh, ja. Beter inkleden. Ja. Als je terug gaat naar je eigen huishoudinkomen, uh, dan zou je dat ook kunnen zeggen. dan maar een aantal dingen niet. Nou, ik zou. Uh, als mijn pensioen omlaag gebracht zou worden door het pensioenfonds. Ja. dan zeg je ja, dan maar eventjes die auto nog een, een jaartje ja. langer rijden. Zijn er voor afgelopen? jullie specifieke dingen waarvan je zegt van. nou, dat, dat zou wel uh, uh, in mijn uh, visie uh, nou, anders of minder ja, kunnen? Ik, de VVD zou graag zien dat er nog eens heel kritisch gekeken ja. wordt naar alle subsidies. Ja. Um, omdat uh, we de indruk hebben toch dat, dat daar nog uh, in die zin wel uh, uh, ja, efficiënter uh, uh, mee omgesprongen kan worden. Dat er toch een aantal deblures misschien in zit. En ook de vraag, als je het bijvoorbeeld hebt op de, over de bibliotheek, uh, zowel de, de reguliere bibliotheek als de brede schoolbibliotheken die kosten ons uh, per jaar acht ton. En dan is de vraag van, goh, Hè, terwijl nog geen 20% van de bevolking lid is. Wil je dat dan op die manier inkleden? Of zeg je van nou die algemene bijdrage moet wat omlaag. En ik vraag wat meer van de mensen die er daadwerkelijk gebruik van maken. Ja. En zeker ook met het oog op ontwikkelingen als e-books en uh, internetfaciliteiten. Ja. Dus dat soort afwegingen zul je, zul je ja, mo moeten gaan maken. Daar moet je gewoon heel kritisch <tus> naar kijken. En, en welk serviceniveau wil je handhaven? Welke voorzieningen wil je hier nog met elkaar uh, Blijven, ja, blijven bewaren. Dus dat soort zaken. Ja, zo'n bibliotheek je... heeft natuurlijk wel een heel uh, groot uh, belang. Dat ja. lijkt me. In ieder geval om mensen de mogelijkheid te geven om uh, daar boeken te lenen. Of uh, desnoods e-books. Je zou dat natuurlijk ook inkomensafhankelijk uh, kunnen maken. Zeggen van nou mensen met een wat kleinere beurs. Uh, die moeten misschien wat minder contributie betalen. En iemand die uh, wat meer. Uh, kan ja. dragen wat meer. Oh, ja. Dat voor de politieke nee. keuzes. Ja, nee. ja, ja, ja, ja. Ja, maar het is een vraag. Is nee, een vraag. Nee, nee, nee, goed, nee, Ik wil ik, nog even los van de discussie over... want natuurlijk D66 is een groot voorstander... van cultuur, sport en, en opleiding... En, en zeg maar onderwijs. Maar, maar om nou mensen te gaan bevragen... Hè, op wat hun, hun, zeg maar hun fiscale inkomen is... Hè, om de, op daarvan de bijdrage aan de bibliotheek te gaan vragen... Dat, dat doet me wel een beetje aan Big Brother denken hoor. Dat, is, dat gaat me echt te ver. Dat is niet, niet... Dat is, ja, dat niet haalbaar, de... Dat is niet haalbaar denk ik ook. Dat is een, hè, dan, dan weet ik nog wel andere dingen die belangrijker zijn. Uh, het blijft gewoon, en ik denk dat ik dat, uh, dat vanuit, vanuit zeg maar, D66 zeggen we van nou: de grootste, je moet altijd eerst kijken naar wat, wat, is de, wat wil je als gemeente hè? wat zijn je doelstellingen wat zijn, en wat moet je doen en wat zou je daarnaast willen doen. En daarbij ga je ook nog kijken naar nou, wat, wat, nou, wat zijn nou onze grootste kostenposten. Ja. Nou, het grootste kostenpost in, in, in, in zoiets als een gemeente is het personeel. Dus daar, daar, daar moet je naar gaan kijken. En er zijn natuurlijk, je kunt gaan regionaliseren in bepaalde. Dus dat je alleen maar de front-office houdt en de back-office doe je met een aantal andere gemeenten samen. Daar kun je gigantische besparingen in doen. Als je dat goed aanpakt. En, en nou goed, en ik weet daar zitten allemaal arbeidsrechtelijke aspecten aan en dat soort dingen meer, dat weet ik wel. Maar een serieuze kijk daarnaar is eigenlijk nog niet echt gebeurd. En daar kun je. Wat mij betreft kun je gigantisch op besparen. Ja. Hè, op, op dat soort dingen. En ook als je het hebt over het laatste wat ik nog even wil zeggen. Een, een iets waar, waar ik altijd zelf helemaal enthousiast over word. Er zijn natuurlijk toch een aantal mensen die uh, in, in, in, in, in, uh, gebruik moeten maken van de wet uh, werk en bijstand. Hè, waarvan wij zeggen van nou die zouden heel goed ook bepaalde sociale taken in Zandvoort kunnen doen. Denk aan buurtconciërges en dat soort dingen meer. Handhaving. Nou als je die mensen daarvoor opleidt dan heb je, vervul je twee functies. Je brengt de kosten van de handhaving terug. Hè, en je geeft mensen weer een perspectief op een ja. goed leven. Nou, dat plan hebben we 2,5 jaar geleden bij, uh, toen eens neergelegd. Daar werd wel Willen tegen aangekeken en er is nooit meer wat mee gebeurd. Nee. Toevallig in Haarlem heb ik dat heel erg uh, gestimuleerd toen. met Haarlem werkte en dat soort dingen meer. Dat is groot succes geworden toen. Nou. Als we een bedrijfsverzamelgebouw uh, hebben... Dan kunnen we daar een concertje in dat kader aanstellen. Ja, ja. ja, precies. Maar dat zijn ook dingen die zijn al eigenlijk landelijk ook afgesproken. Hè? Dus, dus ook mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen... Van, om ook of, of koffie te schenken in een bejaarderthuis. Of, of nou, noem maar eigenlijk alle... Ja. Een beetje de smeerolie van de maatschappij. Dat soort functies. Hebben maar, een dubbele functie dan, hè? Te zeggen, de, ja. en uh, maar dan vind ik het wel belangrijk dat als je dus zo iemand inzet als vrijwilliger... Dat, dat dus ergens anders iemand dan niet meer nodig is. Die betaalt iemand. Ja, het moet wel wat opleveren. Ja, het en moet iets opleveren, oplever. vind ik wel. Ja. Dat, ik denk dat uh, wat dat betreft de VVD D66 niet verschillen ja. in het geval, nou, ja, We hebben een liberale tafel. Uh, ja. Ja. ja, precies ja. Ja, hoe, hoe werkt dat dan uh, bij jullie als jullie inderdaad uh, zitten in een vergadering... en je brengt dat naar binnen? Is daar dan geen draagvlak voor of, of hoe... Uh, Wordt nou, daar niet, niet de, op ja, de gereageerd? De reductie in personeelskosten dat, dat is al afgesproken, eigenlijk. Maar vind jij dat dat gerealiseerd het, is? Heb jij, heb jij de cijfers kunnen zien dat dat gerealiseerd is? Ik niet. Ja. Oh, nee. volgens O. Oh, uh, oh, er zit een wethouder ja. mee. Een wethouder, ja, die, wethouder hier en, uh, die, de, die deze portefeuille ook beheert, het personeel. Die, die zit uh, Anders Sandberg, die zit hier uh, ook ja, niet. Waar over we zo de zo mee gaan, over, gaan praten. Ja, uh, die zit er ja. verder op. En, en uh, ja, hij houdt wat dat betreft ons wel regelmatig op de hoogte. Ja. En dat is een inzet uh, die we ook zeker uh, zullen gaan realiseren. Ja, de, maar tot... nog niet genoeg blijkbaar, hè? want dat kan dat nog degene die het personeel verantwoordelijk ja. is van het personeel. ...vragen van is er al voldoende gekomen? Nee, die altijd, zegt altijd het is ja. Altijd, altijd ja, altijd Dat het, is ook zijn taak, hè? Ja. Ja, precies. Ja, maar ja, maar om hij af is te... Dus, hij, is niet, uh, hij is politiek verantwoordelijk. Maar om dit gesprek wat af te ronden... ...want het is nog een beetje vroeg... ...in, in, in, in datgene wat er gaat gebeuren... Uh, ...wat ik zo graag zou zien... Uh, ...en wat nodig is... ...wat de Amerikanen... Wat am wat Amerikanen noemen sense of urgency... oftewel de noodzaak nu eens een keer om samen te werken... Ja. En, en eigenlijk partijbelangen een beetje opzij te zetten. Ja. En dit moeten we oplossen met ja. z'n allen. Want je zit er voor Zandvoort. En uiteindelijk niet ja. voor D66 of de VVD. Nee, maar dat, dat is denk of ik of de, de gemene deler in, in de Zandvoortse raad ook. Dat, het, het Zandvoortse belang. En uh, wat ik net al zei, goede ideeën zijn niet partijgebonden. Dus. Maar het, het, het punt is wel ja. natuurlijk... Kijk, als het zo simpel was om uh, 1,2 miljoen, laten we daarvan uitgaan, dat, dat ligt niet op de plank, zeg maar. Nee, nee, Dus het is een uitdaging, nou, dan, ah, okay. dan zeg ik het op een hele positieve wijze. Ik vind dat een uh, mooie laatste woord. Ja. Het is een uitdaging, maar het moet. Het al moet, het... Da daar zijn we het denk ik allemaal over eens. Oké, okay. nou, nou, willen ik, we die uh, tot, uh, zeg maar. Onder gestelde ja, gesteld. Ja, artikel 12. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat liever niet. Ja, ja. Dat zou nou eens kunnen gaan gebeuren. Ja toch? Ja. Hopelijk, ja. Niet. Ja. Hopelijk niet. In ieder geval, dank je wel voor jullie uh, gesprek en jullie uitleg. En je dochter bedankt voor de bijdrage. Ja, ja ik vind het heel knap dat ze zo stil is. Ja. is. Ja, we even stil Wij gaan uh, muziekje maken. Ja, we gaan ja, uh, bezuinigen op de uh, ouderwetse manier. Ja, de ouderwetse Met Charles alles nu voor. The Old Fashioned Way. the old-fashioned way Won't you stay in my arms And we'll discover eyes we never knew before If we just close eyes and dance around the floor A gay Old-fashioned way That makes me love. De tegenstelling kon niet groter zijn die old fashioned way van Charles, Charles Naveur en de nieuwste media uh, gaan precies over met Sander Sander Andor. Uh, Andor. Ja. Nou, het kan dus Ik ben niet de enige die de fout maakt. Oh. Goedemorgen Andor Zandberg. Goedemorgen. Goedemorgen welkom. Jij praat uh, met ons over de nieuwe site van uh, de gemeente Zandvoort die uh, aanstaande maandag de lucht ingaat. Ja, eindelijk. Eindelijk. Vertel, ja. hoe lang ben je ermee bezig geweest voordat dit uh, klaar... Uh... Heb je het zelf gedaan? Nou, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, oh, jullie. Nee, het, jullie er, wordt al, er, er wordt al jaren over gesproken. En dan hebben we het echt uh, ook al voor mijn tijd. Het is al drie of vier jaar er wordt gesproken om uh, de nieuwe website van de gemeente Zandvoort uh, uh, in uh, te bouwen en in de lucht te gooien. En uh, eindelijk is het zover aankomende maandag. En dan uh, gaan we een uh, stapje verder in het digitale gemeentehuis, zoals ik dat altijd mooi zeg. En uh, dat betekent dat, uh, dat we ja, kijk, een website kiezen, dat is, uh, uh, lijkt iets heel simpels. Want uh, je, je belt een, uh, iemand die dat bouwt en uh, je bent klaar. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Van uh, een website is een heel belangrijk uh, ja, punt voor uh, de burger om uh, hun zaken te gaan regelen met de gemeente. Ja. Uh, de overheid die zegt steeds meer, je moet veel meer uh, digitale dienstverlening doen. Is ook kostenbesparend hè? Dan? Zeker kost, kostenbesparend. En uh, ook uh, zo dat het dan uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, kan gebeuren. En uh, daar gaan we naartoe. Want dit is de, de, de eerste stap om dat uh, te bewerkstelligen. Ja. Uh, Ander, uh, uit mijn eigen ervaring, uh, uit de IT kant, begin je eerst met een... Uh informatieanalyse, oftewel... wat wil je nou eigenlijk weten, eruit hebben en hoe? Eh, hebben jullie, jij noemde het zelf ook al een beetje... Eh, zandvoorters, ondernemers of burgers... Ook, ook daarover gevraagd... hoe zou je willen werken of wat zou je willen weten... op de snelst mogelijke manier? Uh, of weet je dat ja al? Ja en nee. Het is een beetje lastig om dit te zeggen. Ook vanwege het feit dat... Uh... ...de Rijksoverheid van de gemeenten steeds meer gaat verlangen... ...dat ze bepaalde diensten aanbieden. Ja. En uh, daar is het weer steeds meer en meer op geënt. Ja. Jullie weten natuurlijk uit eigen ervaring als gemeente ja. al... ...welke informatie opgevraagd wordt of waar hm. mensen naar willen kijken. Ja, klopt. En daar voegt dus de Rijksoverheid nog een aantal eisen aan toe. Precies. Ja. Oké. Okay. Goed, dat hebben duidelijk hebbende... hebben jullie de site gebouwd... Klopt, ja. We hebben eerst een keuze moeten maken van welke uh, manier, ja, welke manier uh, gaan we kiezen. Ja, voor de echte technici onder ons, uh, of je doet uh, met open source. Dat betekent dat je het uh, met bouwblokken aan elkaar uh, vastmaakt. Of uh, je, je huurt een uh, gerenommeerd bedrijf in. Dat is een, uh, best wel een, uh, een lastige keuze. Ook uh, wat Robert al net zei, van je wil ook uh, gaan kijken wat de, de gemeenten in de, in de buurt uh, willen gaan doen. Wat Robert ook net terecht zei van, uh, we zijn ook bezig als gemeente Zandvoort. Of we met een aantal gemeenten samen kunnen werken. Ja, want het lijkt me, ik bedoel, jullie zijn vast niet de eerste gemeente die zo'n site uh, willen niet. hebben. Dus je kunt dat toch, lijkt mij, met elkaar uh, proberen te maken. Of in ieder geval gebruik maken van elkaars expertise. Ja, en, dat, en dat, wat je dan ziet in de gemeenteland is dat het behoorlijk versnipperd is. Ja? Uh, want elke ge, uh, gemeente, elke 413 gemeenten die er in Nederland zijn. Die bepaalt zijn eigen IT-architectuur. Dus die bepaalt zelf welke bouwblokken hij gebruikt. Ja, dat is echt... Gemiste kans, denk ik. In mijn beleving ook een gemiste kans. Maar dat is echt iets landelijks. En uh, dat krijg je maar niet tussen de Daar zou een hoop kosten kunnen besparen. Daar Eén kun je heel veel mij. kosten besparen. Als ja. je zegt vanuit Rijkswegen van dit is de, uh, de, de beste manier. Dit is het formaat. En ja. dat gaan we nou, we hebben, we, Er is een, een, uh, een instelling in Nederland die geleerd is aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat heet King. Kwaliteitsbureau uh, uh, Nederlandse gemeente. Ja. Of Kwaliteitsinstituut heet dat. En die probeert dat wel te doen. Maar dat krijg je, uh, krijg je er niet door in Politiek Nederland. Omdat elke gemeente zegt: van ja, het gaat om, om onze eigen identiteit. Ja. Ja. Dus dat is weer, uh, weer behoorlijk lastig. Dat kan je op een andere manier ja. volgens mij ook wel uh, waarborgen. Maar goed. Dus maar goed, uh, wij, hebben, wij hebben gekeken van. Uh, kijk, uh, ik ben van mening als uh, wethouder IT. dat je IT pas echt zinvol is als je echt grote bulken gaat hebben. Dus wij hebben gekeken naar uh, de gemeenten om ons heen. Welke uh, ja, instelling zij hebben gekozen. En Haarlem en Haarlem en Meer, toch wel de hele grote gemeentes in, uh, in deze omgeving. Die hebben gekozen voor Green Valley. Dat is dus de provider die hebben we hebben gekozen. En wij hebben gezegd: van Wij gaan dat ook doen. Ja. Dus uh, ook uh, voorzitter in de toekomst als wij uh, gaan samenwerken, samenwerken. Dan deze met ja. Haarlem en Haarlem en Meer. Goed. Nu heb je de nieuwe site. Het, we... Ik, ik wou maar een voorbeeldje nemen. Eens kijken hoe we daar doorheen navigeren. Uh, we hebben het net gehad over, de, uh, over het tekort, financieel tekort wat we hebben. Uh, de informatie daarover. Als we die al zouden kunnen vinden. Ja. Uh, hoe ga ik dat op die site? Ik zeg uh, www.zandvoort.nl. Ja. En wat ga ik dan zoeken of zien, wat ook makkelijk gemaakt wordt? En in principe heb je, uh, de, ja, de, zoals dat heet, de eerste, als inwoner. E, de eerste pagina, heb je vier pagina's. Uh, even, even, Ik weet ja, het niet meer uit mijn hoofd. Ik, ik inwoner, me bezoeker, me ondernemer en bestuur. Ja. Kijk, het, ook het voordeel is, er zit rechtsboven een zoekfunctie. En als je daar uh, begroting uh, in toetst, dan heb je hem al gelijk. Ja. En dat is ook een hele grote verbetering met hetgeen wat we de wat we, ja, old-fashioned way hadden. Die zoekfunctie was heel slecht. Ja. En nu ja, kwam nu je heel versnipperd terecht. terecht. En nu is de zoekfunctie heel goed geworden. En uh, als je daar in de zeg maar, begroting 2013 of najaarsnoten 2013 of 2012 invult... dan zou je er bij wijze van spreken gelijk terechtkomen. En het is, in, in principe gaat het over besturen van Zandvoort. Dus dat is ja. het blokje bestuur. En als je dat aanklikt kom je met alle uh, informatie over bestuur terecht. Oké, okay, dus zo makkelijk is het in feite. Zo, ja, eigenlijk is de, de, de, de, de grootste winst van, de, van deze website met vergelijking wat nu is. Ja. Is de zoekfunctie die echt, echt spectaculair ja. verbeterd is. Oh, okay. Ik denk dat dat voor, voor mensen die dan misschien ook wat minder uh, met computers uh, actief zijn. Hè, maar toch een keer daar willen kijken. Is dat wel uh, een hele grote, hele grote winst. Ja. Ja, kan ja. ik me voorstellen. En nou uh, vind ik die, die opbreking uh, van uh, de Vlendeweg in Noord Flemingstraat. Vondstraat. ja vind ja. ik nogal irritant. Dus ja. ik wil eens kijken hoe lang dat duurt. Dat staat, dat staat eigenlijk gelijk al op de op de, de, de eerste pagina wat er is, want onder het knopje inwoners staat wegwerkzaamheden. Oké. Okay. Zo makkelijk is het? En dan is er één klik en dan kom je bij alle informatie over de wegwerkzaamheden in. Dus over de Vlemmingstraat en de Van ah, Oké, okay. Zo makkelijk is het dus? Ja. Zo duidelijk is de eerste ik, ik, ik. Je hebt het over de Van Lennepweg En dan moet ik in één keer denken aan de Prinsenbrug in Haarlem. Dat ja. natuurlijk niet met de gemeente Zandvoort te maken heeft. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je als Zandvoorter denkt van... Goh, ik moet uh, uh, die kant op. Uh, hoe, hoe zit dat nou? Is die ja. brug nou wel of niet uh, klaar? Al is dat ook een mogelijkheid om dat uh, via... Deze site uh, te vinden of moet je dan echt specifiek naar Haarlem gaan? Uh, hij wor, volgens mij, maar dat weet ik niet 100% zeker, want wij hebben wel een melding gemaakt aan de gemeenteraad uh, anderhalf maand geleden over de Prinsenbrug. Uh, maar dan wordt het verwijst, uh, verwezen naar de, de site van de gemeente Haarlem. Dat is ook goed. Doe, ja, maar dan kom je, precies, kom je in ieder geval dan op, ja. op uh, als je maar verwijst naar de plek waar het eigenlijk ja. hoort zijn. Nou ja. Dat is goed. Maar ik weet niet 100% zeker of die erop staat. Maar uh, we hebben wel destijds, uh, anderhalf maand geleden, van let op, het gaat gebeuren. Ja, en, uh, ja want het heeft. Is twee uh, weken. Kijk, Zandvoort is natuurlijk toch een beetje geïsoleerd. Uh, zeg maar, met die twee uh, wegen waar je mee naar buiten ja. kan. De een uh, noord en de andere wat zuidelijker. En uh, ja, toch wel een belangrijk iets. Zeker. En uh, wat dat betreft hebben wij als gemeente Zandvoort ook uh, behoorlijk uh, gepoest om het uh, niet in de zomermaanden te doen. Ja, uh, over zomermaanden. Toeristen, bezoekers. Is er wat voor de bezoekers ook uh, voorzien? Ja, maar dan kom je uh, automatisch uit bij de. Uh, als je daarop klikt. nee, dat is een kopje bezoeker. Ja. bij de site van de gemeente Zandvoort, uh, van de VVV uit. En in uh, ieder geval dat is de, een de, van de links die, uh, waar je op kan klikken. Kun je dan een taal kiezen? Uh, dat durf ik nu niet met zekerheid te zeggen, maar dat moet ik even nakijken. Oké. Okay. Ja. Want het is natuurlijk wel interessant als je hier uh, als Duitser of als uh, Engelsman of uh, Frans, als, uh, Fransman, uh, Fransman uh, komt kijken. Dat je dan misschien... Ja, dan in, misschien in... heeft de VVV dat weer dus Dat meer, sowieso. Uh, ja. Als je naar die link okay. gaat. Nou, goed. Maar ik weet niet of, uh, of, uh, of het aankomende maandag al live gaat of dat het uh, uh, nog in de verloop van tijd uh, wordt okay. gedaan. Maar de links die jullie hebben, de koppelingen met andere sites, die, uh, die zitten er wel maandag ja. in. ja. Ja, ik zeg wel ja. Maar ja, uh, als je, als je zaken omzet, uh, dan kan je eventueel toch wel een, uh, ja. een foutje maken. Dus ik uh, roep eigenlijk ook mensen op uh, om uh, als ze zeggen van ja, ik uh, het werkt niet en ik heb uh, vragen. Dan uh, ja, Ik ben helemaal geïnstrueerd, dus ik haal er even een blaadje erbij. Hey. Dan kunt u uh, een uh, e-mail sturen naar uh, de gemeente Zandvoort. En dat is uh, testwebsite at Ja, Want hebben jullie een, een, een test, uh, uiteraard uh, neem getest, ik aan, uh, ja. op de achtergrond uh, geprobeerd uh, hoe het werkt. Ja, en alle ingangen geprobeerd om het ja. maar het fout te laten gaan. Ja, vol proef. Hij is echt getest. <laughs> Alleen uh, ja, als het uh, als de voor het echtje gaat... Ja. Dan zouden er toch eventueel toch wat kleine foutjes zijn. Ja, want als er in één keer heel veel mensen daar naartoe gaan, dan uh, daar is hij voorop ge gebouwd. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Oh, dus we kunnen maandag met z'n allen met gewoon alle. ja, testen. Ja. 20.000 man gewoon baf. Ja, ik ben nou, benieuwd wat, wat er dan niet. gaat gebeuren. Ja. <laughs> dat zal wel niet gebeuren. Maar het is wel aan te raden om eens even maandag daarna te gaan kijken. Dat, ja. dat is een ding wat je zou zeggen. Even tot slot, we hadden het al over de nacht... Van de nacht. nacht van de Nacht, ja. Uh, daar hou jij je mee bezig? Daar hou ik me zeker mee bezig. datgene wat de gemeente stimuleert en zelf eraan doet? Ja, kijk, vorig jaar uh, heb ik toen... Uh, ik, ik heb ook duurzaamheid in mijn pakket. Van daar moeten we echt wat mee gaan doen met Nacht van de Nacht. Toen hadden we vijf restaurants uh, die meededen... om uh, in plaats van met je licht aan uh, met kaarsjes te gaan werken. En dit jaar hebben we er uh, volgens mij tien... Dus het is een, een verdubbeling. Dus ik uh, ga elke restaurant vanavond bezoeken en uh, een bedankje geven. Dat is en dan, dan ga je met een kaarsje in je hand ga je naar al die restaurants. Dat is een verrassing, toe. maar uh, dat komt het wel op neer, ja. <laughs> ja okay. Nou, een van de leukste facetten van het wethaar. Nou, volgens mij is het als je dus met een kaarsje ergens naartoe gaat. dan uh, krijg je daar geloof ik ook. Uh, dat, dat stelt men op prijs en ja. dan uh, wordt daar iets uh, tegenover gezet. Wat doet de gemeente er zelf aan? Wij uh, doen de, de lichten uit van de, onze gemeentelijke gebouwen. Ja, okay. En ik begreep ook de kerken, de aanstralingslichten. Dat de, er, of aan? de hervormde kerk. Of, de gereformeerde... of is dat de gemeente die dat regelt. Nee, de gereformeerde kerk dat doet is het, het ja, zelf. Ja. Ah, okay. Zou je de straatverlichting om en om kunnen uitzetten? Uh, oh. Dat is wat lastiger, omdat het helemaal uh, computergestuurd is. Ja. Ja. En uh, wat wij wel doen, uh, maar dat is weer, de, daar kan ik echt een hele uur over, over praten. <laughs> dat is uh, met uh, wij doen met ledverlichting, dat wij uh, doen we nu proeven om uh, s'nachts het uh, met uh, nou ja, 30% te verminderen. Ja. Nou, dat vind ik, uh, vind ik al een hele goede besparing. Ja. Ja, verlichting moet je wel hebben trouwens. Dus voor de veiligheid heel belangrijk, maar je kunt het ook wel een klein beetje dimmen. Ja. Dus voor de mensen die slapen ook uh, prima. Wij moeten, ja, ja, ja, ja. wij moeten naar de klok kijken. Andor, bedankt voor je komt. Dankjewel graag, leiding, Andor. Uh, we hopen dat maandag allemaal. Uh, Succes Gaat, maandag. Ik ga ervan uit. Ja. Er tevreden ja. over en succes uh, vanavond met uh, de nacht van de nacht. Wij gaan straks met pastoor uh, Mathieu Wagemaker praten over uh, alle zielen. Ik vind het muziekje geweldig wat ja. je hebt uitgezocht. Anita Meijer, I say a little prayer. Niet aan mij, er. I say a little prayer. We dachten dat het wat uh, toepasselijk was met de komst van uh, pasteur en wagenmakers. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. We gaan praten over alle zielen. En uh, zoals we net gezegd hebben, er zijn ook niet-katholieke luisteraars... en we willen best wel wat weten over alle zielen. Wat betekent dat voor de mensen in de kerk? Maar misschien eerst, van uh, waar komt dat vandaan? Is het al erg oud? Nou ja, Allesziele is, uh, ik denk als viering in de kerk was zo'n duizend jaar oud. Het is een beetje opgekomen met de tijd van de monniken. En met name de monniken die heel regelmatig ook de opdracht hadden om te bidden voor de overledenen. Ja. En uh, er zijn allerlei verschillende huh, kloosterorders die daarmee bezig waren. Maar zo ongeveer vanaf het jaar duizend wordt het een, een dag wat echt in het kerkelijk jaar wordt opgepakt. En heel apart, altijd op de dag na Allerheilig. Met ja. alle heiligen herdenken we al degenen die in de hemel zitten. En met alle zielen bidden we voor iedereen die we nog een zetje willen geven. Ja, ja die dat, is, die nog vuur dat, dat het is het idee dat in het zitten. Dat is het idee dat we wachten. Ja. Oké. Okay. Uh, wat betekent dat voor een katholiek in Nederland, alle zielen? Wat, wat doet hij dan? Ik kan me voorstellen dat je de doden herdenkt. Ja, wat het uh, <coughs> zeggen, echt betekent, is dat je uitgenodigd wordt om op die dag naar de kerk te gaan. Dat je heel bijzonder hè, wilt bidden voor de overledenen vanuit het idee dat je in leven en dood voor elkaar bidt... en naast elkaar staat, om het zomaar te zeggen. En het is in Nederland ook heel sterk geworden... een herdenken van de overledenen. Zoals we dat in ook doen... maar op heel veel parochies gebeurt dat... dat je dan naar het afgelopen jaar kijkt en zegt... die zijn ons die ontvallen, zijn ontvallen ja. en die wil je ook nadrukkelijk naar voren halen. Maar het gaat niet alleen om degene van het afgelopen jaar... het gaat om alle overledenen. En er is ook altijd een gedachte voor degene aan wie niemand denkt. Want er zijn heel veel mensen... Die erg gauw vergeten zijn. En het idee nee. van alle zielen is ook om niet te vergeten. Ja. Mensen die, en, en praat je dan over mensen die bijvoorbeeld geen uh, familie meer hebben of uh, uh, ja, die heel ja. eenzaam uh, zijn gestorven, bijvoorbeeld? Mensen die eenzaam zijn gestorven, mensen die heel weinig familie hebben, mensen waarvan je na een paar jaar he, al aan het graf ziet van: nou ja, he, daar komt, nooit daar komt iemand. ook niemand meer bij. Of, er worden heel veel mensen ook vergeten. En, een van de dingen die je ook, ook niet altijd paraat hebt... de dood blijft altijd bij je. En een van de dingen die me toen pas bestoor was... wat me zo was opgevallen als ik dan bij mensen kwam... die 40 of 50 jaar getrouwd waren... dan ging het altijd eerst over een kind wat ze hadden verloren. En dat kon ja. 40 of 50 jaar geleden zijn... maar dat kind dat leeft. Ja. En dat is zo goed om te weten... Hè, dat we allemaal ook leven met mensen die we missen... en die we toch bij ons dragen. Ja. En ook dat is een aspect van alle zinnen. Ja. Goed, ik... Uh, ik begrijp dat, dat mensen vooral, dat ze dan even naar de buitenkant toe van allerlei dingen doen, behalve het gedenken. Ook betreffende graven, eens een keer schoonmaken, bloemetje, plantje en, en dat soort dingen. Dat leeft nog steeds? Dat leeft nog steeds en dat is heel grappig om te zien. Bijvoorbeeld in Overveen, waar ik dan ook pastoor ben, daar wordt altijd op het weekend daarvoor, wordt de hele kerk wordt onderhouden op de mooie begraafplaats van de Denneweg... wordt altijd een geraniumplant gezet bij ieder graf. Ja. En dat blijft dan een paar weken staan en dan wordt het weer weggehaald. En wat je op heel veel kerkhoven ziet is dat er graflichten worden geplaatst. Ja. Ja, en dat gaan we nu voor het eerst ook hier doen in, in Zandvoort. Ja, want dat is de vraag. U, vorige keer toen u hier was, uh, had u al gehint naar van... ik wil daar wel wat over vertellen wat wij eraan gaan doen. Mm -hmm. Wat gaat u doen? Nou, of, of stimuleren. Ja, nou kijk, wat ik dus zelf ontzettend belangrijk vind... Hè, dus dat we de doden van het afgelopen jaar herdenken... dat is iets hè, wat in de kerk echt gebeurt. We doen dat hier in Zandwoord altijd op de zondag... en niet op de eigenlijke dag. Of, hè, hè, iedere parochie ja, ja. zo'n beetje zijn eigenheid. Dus, en daar komen al veel mensen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we niet vergeten... dat na een jaar je nog altijd met die doden leeft. Hè, ja. En dat je nog steeds iemand mist. En dat je nog steeds een plek hebt om naartoe te gaan... Met andere woorden, hè, dat je voor elkaar op zo'n dag een soort monument van troost bouwt. Dat je ja. naast elkaar gaat staan, dat je licht in je handen neemt... dat je het licht ergens naartoe brengt op een plek dat je denkt, ja, daar past het. Nou, waar past dat nou meer dan op een klein kerkhof? Ja. Dat ja. kunnen we dus naast het Nou ja, Je doen. ziet inderdaad, dat vind ik altijd wel het trieste van een kerkhof sowieso... is dat je dan bijvoorbeeld, hè, je ziet een graf, nou prachtig, met... Daar kun je zien dat daar elke week of elke maand gewoon iemand naartoe gaat. En daar met liefde ervoor zorgt dat het er ook netjes uit blijft zien. En dan daarnaast een graf waar, nou ja, al veertig al jaar niet meer iemand is geweest. Is het niet een idee om dan bijvoorbeeld te zeggen: van nou je gaat met elkaar naar zo'n kerkhof en je pakt allemaal een keer een graf aan waar niemand komt en je gaat dat eens wat, wat mooi maken... en daar gewoon elk jaar iets, een bloemetje bij zetten... waardoor je het hele kerkhof eigenlijk hè, mooi, in ieder geval mooier houdt... en dan niet dat grote contrast blijft houden tussen de verschillende graven. Ja, ik denk dat dat zeker een heel goed idee is. Kijk, in principe zal ieder kerkhof hè, ook wel een beetje een policy hebben... dat graven tenminste netjes moeten zijn. Dus ik weet ook zeker dat bij die kerkhoven van ons dat dat gebeurt. Hè, dat mensen... Ja, hè, Zeggen, als een graf echt verwaarloosd is, dan zorgt gewoon de beheerder ervoor... dat het toch een beetje netjes eruit ziet. Ja. Maar op zo'n zondag, als we dan naar, ben, hè, naar dat kerkhof lopen... je loopt er met je lampje en je denkt bij jezelf... ja, weet je, ik heb niet onmiddellijk iemand hè, waar ik nu naartoe zou gaan. Waarom zet je niet het lampje even neer? Met ja. iemand, gewoon. Weet zomaar. je, en dat zijn, Zomaar. En dat zomaar, daar zit iets moois in. Ja. ja uh, u vertelde al een beetje, u wilde extra aandacht aan besteden... Uh, nu, aanstaande zondag? Dus dat is zondag 4 november? Ja. Want het, alles is altijd op 2 november, ja, ja. dus we doen het dan die, die zondag daarna. De manier waarop we het doen is gewoon denk ik in een mooie mis... waarin nadrukkelijk veel aandacht is voor degene die het afgelopen jaar zijn overleden... Mensen worden, he, bezoek ik ook voor zover ik kan. He, niet overleden natuurlijk, maar ja. he, daarnaast moet staan dat je ja, ja, ja. zo. Anders klinkt het een ja. beetje raar. We ja. bezoeken ze ja. ook, he, dat je denkt: ja, dan krijg je het heel was druk. Knop kijken, welke deur moeten we hebben? Maar, na afloop gaan we dan ook in een kleine processie naar het kerk of naast de kerk. We nemen dus die lichten mee. Voor degenen die daar begraven zijn, nou dan kun je natuurlijk heel gemakkelijk je lamp kwijt. Voor degenen die elders begraven zijn, maken we een klein monumentje van licht bij een groot kruis. We hebben ook een monumentje voor jonge kinderen. Dus als je iemand met je meedraagt, een zoon of een dochter... Hè, die vroeger in je leven is overleden... dan kun je juist daar een, een lichtje zetten. En voor mensen die gecremeerd zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel ja. mensen die niet meer kiezen voor een graf... maar voor een crematie. Dus oh, ja, katholiek ook oh, katholiek, ja, dat is al sinds 1930. Uh, okay. is, dat, uh, is dat wat dat betreft hè? ook een keuze? Ja, mijn moeder was kerk. katholiek en die uh, is ook gecremeerd. Dat was haar uitdrukkelijke wens. Want ze zegt, ik, ik, hey, ik zit in jullie hart en uh, jullie hoeven niet per se uh, naar een graf toe uh, te gaan om mij te herinneren. Dus, uh, Precies, dat is ook de reden om te zeggen, ja, je moet die keuze, hè, om het zo maar te zeggen, ja. toch echt zelf maken. Maar we hebben op dat kerkhof ook uh, een soort. Uh, monument voor Urne. Nou, dat is dan de derde plek waar je hè, je licht naartoe kan brengen. Ja. Uh, om uh, op die manier iemand te herdenken. Nou, die gecremeerd is. En dan hoop ik dat er zoveel mensen zo zijn. Dat als je dan uh, dat ziet, dat er gewoon een soort warme gloed van uitgaat. Ja. En dat iedereen ook op die manier weer naar huis gaat. Is die processie nieuw? Is dat een initiatief wat u neemt? Ja, dit is een stukje nieuw. Uh, ja. En dat is omdat ik het gevoel heb dat je ook wat moet doen. Hè? Dus, uh, ja, niet alleen in de in kerk. In het buitenland gebeurt dat natuurlijk uh, heel uitgebreid, hè, die processies. Uh. Ja, hoe, dus, uh, hoe zuidelijker, hoe uitgebreider. Ja. Ja. is waar. Maar waar ik het ook gezien heb, want zo ben ik op het idee gekomen. Vorig jaar was ik in een parochie of oplezers in Stadskanaal. En Ai. daar gebeurde dat ook. Ja, wat grappig. En ik vond dat buitengewoon gewoon, uh, dat ik dacht, goh, wat mooi eigenlijk om dat te doen. En dat, uh, nou je moet natuurlijk wel een kerk of dichtbij hebben. Wat, uh, om nou hele, hele reizen te gaan maken, dat mm. werkt natuurlijk ook zo goed niet. We gaan tegemoet zien in Zandvoort. Leuk nieuw initiatief erbij. Zoals u zelf al zegt, ook landelijk wordt er uh, meer aandacht aan besteed. KRO met grote posters uh, langs de weg. Dat viel mij ook op. Ja, ja. Goed, dank u wel voor uw komst. Bedankt. En voor de toelichting ook over alle zielen wat het eigenlijk betekent. En voor een katholiek in ieder geval. Het is ons duidelijk. Ben u ik... nog iets kwijt... Uh... Nee, de gewoon, ik, ik denk dat het hartstikke bedankt voor de uitnodiging om dit te, te okay. kunnen doen. Graag en gedaan. Ik denk dat het gewoon goed is voor ons allemaal om te beseffen hè? dat je elkaar ook een beetje blijft zien. Ja. Want de meeste mensen die, die houden het wel vol om aandacht aan je te geven als je iemand verloren hebt in die eerste zes, zeven weken. Maar daarna, maar daarna, daarna komt er daarna. nog een ja, tijd. Het komt allemaal een beetje ja. in het zicht. En dat is ook een vorm van allergie. Nou. Okay. Mooi streven. Eindigen. Dankjewel. Dank Bouderwijn de Groot. Strand. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele leven verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat aan de rand van Nederland, dat staan ons strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zout. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen streelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de rand uit de band, dat staan ons strand.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 Middags om een uur of vier, dan komt de toppen van frittier. Dan komt een vriend die auto rijdt. Dus kijken voor de aardigheid, dan ga je even met hem mee en eentje rijden. Langs de zee en rijdt wel honderd met één hand en wijf met banden naar het strand. Dan scheur je zingend lacht de straat. En vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig. Kom je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord. vakkundig in een bom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. op het stille strand. Dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur men lekker Tot zover met Boudewijn de Groot. Onze strandwandeling. We hebben nog een agenda. Ja. Maar ik heb eerst even een dienstmedeling. Mensen die via internet naar ons willen luisteren. Kunnen dat op dit moment niet. Er is een technische storing. Dus we hebben geen verbinding. En ook de webcam doet het niet. Maar zet de tv aan. Digitaal kanaal 40. Of analoog. Kanaal 45. Dan uh, kun je ons uh, volgen. En straks krijgen we Oud Zandvoort. Dus daar moeten we helemaal natuurlijk. Uh, Is naar het wel luisteren. belangrijk? Absoluut. Pieter, uh, snel wat krijgen we? Ja, ik, ik, oh, hij zit al klaar hoor. Uh, de meest beroemde Zandvoorter, Tom Drommel. En daar gaan we straks mee praten over de volkstuintjes. die vroeger in de duinen lagen. Je weet het wel. De erbels. Ja, ja, Heerlijk. En natuurlijk de, de, de volkstuinvereniging die 40 jaar bestaat. Ja. Tom was het eerste lid daar. En weten alles van die geschiedenis vertellen. Dus we gaan even de geschiedenis in met Tom Drommel. Oké, okay. okay, helemaal goed. Dan hebben wij nog de agenda. Ja. Uh, in de centrale hal van het raadhuis uh, is de hele maand... Uh, of is in september tot en met december... 100 jaar raadhuis uh, een expositie. Ik heb er even naar gekeken. Ontzettend leuke foto's van vroeger van het raadhuis. Zeker de moeite waard om te kijken. Uh, nou, we hebben het er toen straks met Andor al over uh, gehad. Uh, nou, vandaag uh, de nacht van de nacht. Ja. Uh, tijdens deze actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van de duisternis voor de gezondheid van ja. mens en dier. En dus uh, gaan we de verlichting uh, dimmen. Ja. De watertoren, de hervormde kerk uh, en het aanschijnverlichting uh, van het gemeentehuis die branden niet. Ja. Vandaag om vijf uur bij uh, Café Oomstee. Nationaal. Ja. Kampioenschap, open kampioenschap. Ik heb de finale niet gehaald. Ik heb wel meegedaan aan de voorronde. Maar ik kan absoluut ja. geen kanalen pellen. Dus dat is Goed. niet gelukt. Uh, live Klassiek hebben we aan het begin even over ja. gepraat. Vanmiddag om drie uur in het museum. En morgen? Ja, morgen rond je dorp. Ik, uh, kan, uh, ja, ik kan er niet bij zijn. Maar het wordt weer een uh, spektakel, geloof ik. Uh, met uh, een aantal of een heleboel uh, uh, cafés en... Uh, ...plekken waar uh, spelletjes en allerlei dingen gedaan worden. Het begint om 1 uur en het uh, wordt wel weer bijzonder, denk ik. Ja. Wij bedanken Yvonne Roosendaal voor Redactie en Koffie. Uh, we bedanken Aarns-Jan Vossen voor de techniek. Ja, en uh, we gaan eruit. Ja, dankjewel Don Grebber. Dankjewel Irene de Jager. We gaan eruit Tot de volgende de, uh, keer. Hotel Californië. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. ...en in de eten op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Martijn Huis met het Nationaal. CDA-leden praten op hun partijcongres in Rotterdam... ...over de nederlaag bij de verkiezingen. De Christen Democraten gingen in september van 21 naar 13 zetels in de Tweede Kamer. Een zevenkoppige commissie heeft onderzoek gedaan... ...naar de verkiezingsnederlaag op rij van het CDA... De conclusies worden vanochtend gepresenteerd. De commissie keek onder meer naar de lijsttrekkersverkiezingen... primeur voor het CDA, de kandidatenlijst en de aanpak van de campagne. Het CDA vormde met de VVD tot april een minderheidskabinet... met gedoogsteun van de PVV. En vooral de samenwerking met die partij stuitte op veel verzet binnen de partij. Na de val van het kabinet sloot het CDA een nieuwe samenwerking Wilders uit. De orkaan Sandy bereikt mogelijk maandag de oostkust van de Verenigde Staten... Meteorologen waarschuwen voor veel neerslag overstromingen en stroomuitval. Ze hadden ook rekening met het ergste scenario... dat Sandy zich onder invloed van een krachtig koufront... vanuit het Westen ontwikkelt tot een superstorm. Media noemen Sandy al Frankenstorm. De leider van Al-Qaeda, al zawahiri heeft zijn volgelingen opgeroepen... om westerlingen te gijzelen. In een videoboodschap spreekt hij zijn waardering uit voor de gijzeling van een Amerikaan van 71 vorig jaar in Pakistan... Moslims moeten burgers gevangen nemen van landen die tegen moslims vechten, zegt Al-Zawagri. Het kan volgens hem helpen om gevangen islamitische strijders vrij te krijgen. Automobilisten die meer dan tien verkeersboetes in een jaar hebben gekregen, worden voortaan harder aangepakt door justitie. Zo'n duizend veelplegers.